Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Beeldhoven was vanavond een bijeenkomst voor buurtgenoten van oud-minister Els Borst. De ongeveer twintig mensen die er naartoe waren gekomen, konden daar hun gevoelens delen. De politie liet vandaag weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de stand van het onderzoek wil de politie alleen onder meer kwijt... dat er onderzoek wordt gedaan naar bewakingsbeelden en telefoongegevens uit de omgeving van het huis... en dat de politie hoopt op getuigen die iets verdachts hebben gezien. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft ruim 300 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving van vannacht bij Loppersum. Maar de NAM verwacht nog veel meer meldingen omdat veel mensen pas komend weekend tijd hebben om hun huis goed te inspecteren. Bovendien wordt de echte omvang van de schade pas bekend als een bouwkundige langs is geweest, zegt de NAM.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 Het Belgische parlement heeft zoals verwacht ingestemd met verruiming van de euthanasiewet. Voortaan mogen ook kinderen en niet alleen volwassenen vragen om euthanasie als ze ondraaglijk lijden. Hun ouders moeten wel akkoord gaan. In Nederland mogen ernstig zieke kinderen vanaf 12 jaar om euthanasie vragen. Door een uitbarsting van de vulkaan Kelut op het Indonesische eiland Java zijn honderdduizend mensen op de vlucht geslagen uit angst voor een regen van stenen en as. De vulkaan ligt ten westen van de stad Malang op oost Java. Er zijn voor zover bekend geen doden of gewonden. De Kelut is een van de 130 actieve vulkanen in Indonesië. Het weer, vannacht opklaringen, het wordt een graad of twee, overdag eerst geregeld zon en een graad of zeven. Tegen de avond weer regen, vooral in het westen.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 Voor zitten. Neem een lekker glaasje wijn, een broodje, misschien ook een blokje kaas... en mannen gewoon een biertje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond presenteert Huyf tussen 10 en 12 uur tussen App en vloed... Met mooie ballads. De mooiste muziek. Ja. Bij gelegenheid, Marie ga ik meteen maar een beetje reclame maken voor mijn eigen zoon. Want, uh... Zo is het. <laughs> Die moet maar niet, ook... Kan niet genoeg gepromoot worden. Zo is dat. Die moet ook geplukt worden. Sven Duif uh, in zijn rol van Michael Boublé. En uh, Me and Mrs. Jones.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 extra careful that we don't build our hopes up too high cause she's got her own obligations well and so, yeah so It hurts so much, it hurts so much inside <laughs> Nou, ah, dat was mijn baby. Dat was Sven. <lacht> Sven duif met uh, Me Mrs. Jones. 17 jaar oud hier. Opgenomen in de popbunker in Amuiden. Uh, onder de bezielende leiding van Henk Zuurling uit Haarlem. Van oorsprong pianostemmer. Echt waar. En hier zit de hele dag zit die vleugels en piano's uh, te stemmen. Maar uh, is ook uh, uitstekend uh, geluidstechnicus. Heeft een leuk studiootje in de popbunker in de Muiden. Dat is een hele grote bunker uit de tijd van Hitler natuurlijk. Die nu helemaal is opgedeeld in allerlei oefenruimtes voor bandjes. En daar zit ook een, een studioruimte in. En uh, daar is dit opgenomen uh, zo'n uh, vier jaar geleden alweer. Een heerlijke akoestiek ook, hè? Ja, het is, uh, ja goed. Nou, het is helemaal bekleed, natuurlijk, die studio. Met allerlei uh, geluidswerend uh, materiaal zo. Of, of akoestisch materiaal, zeg ik dan. Hè? Om, het, uh, om het acceptabel te maken, allemaal. Nou, best wel, uh, best wel een leuke studio om gewoon uh, leuke demo's te maken. Zoals jullie uh, zojuist hebben kunnen horen. Uh, nou ga ik weer eens even spieken wat ik allemaal nog meer voor u meegenomen uh, heb, luisteraars. Want dat is, uh, dat is nogal wat. En Maris heeft ook nog weer uh, muziek meegenomen. Dus we kunnen het uh, komende uur kunnen we nog volop voort. Nog Oud gewoon... en nieuw hebben we mee, hè? Oud en nieuw. Ja. Uh, dat hebben we al gehad, Maris. Dat is alweer al een tijdje geleden. Nog maar ruim 300 dagen, Charles, je Zitten <laughs> we nu weer. <laughs> ja, voor, voor, ja, en, nou, ja, je zegt het, maar voor je het weet, dan, dan is het inderdaad alweer zover. Uh, Alison Krauss is natuurlijk een, uh, een heerlijke zangeres als het om ballads gaat. En dat bewijst ze ook uh, met een prachtig nummer. Uh, uh, When You Say Nothing At All. Wat ook Ronan Keaton uh, onder andere zo mooi zingt. En, uh, maar dit ga ik jullie zo even laten ze horen. Ze is ook zo'n geweldige LP gemaakt met Robert Plant. Hè? Ja, klopt. Ja. Uh, Daar uh, heb ik ook repertoire van. Maar... Uh, ik wil je eerst gaan uh, laten kennismaken met When You Say Nothing at All, Alison Krauss. Bij ZFM Zandvoort. Say in a word You can light up the dark Zowel Marius als ik en Ludwien, die staan met onze voeten nu in de branding hier in, in Zandvoort, Dus je valt dood van het dak. We kijken omhoog, en uh, nou, u kunt niet omhoog kijken natuurlijk, want u bent er niet bij, maar u hoort het wel. De meeuwen die uh, vliegen, die dakten om ons heen. Wacht even hoor. Ja. <laughs> okay. Iets klopt oh, je je heb een klodder in je haar nu maar. <laughs> Iets klopt hier niet. De meeuwen vliegen en dakten om ons heen. <laughs> Ja, ik heb het leuk meegemaakt in Scheveningen. Stond een man een haring te happen. Echt waar, dat heb ik echt meegemaakt. Ja. En uh, te, hij zou net een hap van zijn haring nemen. En dan komt er een meeuw aan. <laughs> en dan duik. Weg haring. Dat is net iets als de apen in Apeldoorn. Ja. <laughs> ja, precies. Uh, voor Karin Kok ga ik een mooi nummer draaien. Uh, Wesley Klein die won in uh, 2009, won die Popstars. En uh, nam onder andere het nummer You Raise Me Up, nam hij op. Prachtig. Uh, werd door Wesley gezongen. Maar Westlife heeft dat ook heel mooi gedaan. En die versie gaan we draaien speciaal van Karin Kok. You Raise Me Up, Westlife. May mij werd away wander. I am down, and oh, my soul so weary. in Instead of while with me, you raised me. You more than Live. Weet jij uh, Marius uh, de zangers die erin zitten want het klinkt allemaal eigenlijk geweldig wat die jongens doen. Zijn het ook uh, uh, bekende figuren eigenlijk? Uh, of zijn die allemaal uh, voor zich gewoon uh, maken die gewoon deel uit van die groep? Ja, ik ben nog even bezig met een kwal ze meteen uithalen, joh. <laughs> ja en ik heb, ik, heb, uh, <laughs> ik heb in een schelp getrapt. Dus ook. Zo <laughs> scheermessie. Dat is, Dat is ook heel vervelend. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, in ieder geval uh, een pleister erop en een uh, kusje erop, klaar. En ja, dan, dan zeur ik er een verder. pleister op de wonden. Heen. Ja, dan Ik, nee, verder ik weet het niet, Westlijven. Zo af en toe hoor je er wat van en dan een hele tijd weer niet. En dan, dan zijn ze er opeens zitten. Ja, waar komen ze vandaan eigenlijk, weet je hè? Ook niet. Nou ja, dat we, die zoeken we op luisteraars. Dus dat kunt u zelf ook doen thuis trouwens. Als u ze zingen goed. geen Nederlands, dus ze zal we niet het Nederlands komen. Nee, nee, nee. Het is een, een buitenlandse groep, inderdaad. Ik denk Engeland. Uh, ja. Boyzone hebben we. We hebben Take Dead natuurlijk gehad met, uh, met de Robbie Williams. Hè? Yeah. Uh, en, uh, Ja, al wat niet meer zei. Uh, we gaan even uh, een nummertje drijven van Rod Stewart. Uh, nou, dat, dat zal jou ongetwijfeld uh, heel bekend in de oren klinken. En uh, daarna dan, uh, gaan we een, uh, een nummer draaien wat jij hebt meegebracht. En wat geheel nieuw is. Nieuws. Wat wij en... beide nog niet kennen. En wat we even gaan voorluisteren zo, om te kijken of het... Uh, geschikt is om uh, in de vloed te storten. Je gaat, je, gaat, je gaat me nou toch niet zeggen... ...dat ik uh, geen kennis heb van jouw programmaatje, hè? <laughs> nee, maar jij zegt zelf dat je het nummer nog niet... Ik, ik ken het nummer wel. Oh, oh, je, je, oh. oh je hebt het wel uh, voorbeoordeeld, dus. Ja, oh, dan zit de oorling helemaal... uh, zit uh, boven de drie sterren. <laughs> dan zit het helemaal goed. Dan zit het helemaal <laughs> goed. We gaan eerst even genieten van uh, uh, Rod Stewart... Uh, ...met uh, Have I Told You Lately. Kijk aan.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 The morning sun and all its glory Reach the day with hope and comfort too You fill my life with laughter and Somehow you make it better Ease my troubles, that's what you do Told you there's no one else above you. You fill my heart with gladness. Take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away What you do? Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles. That's what you do. Tonight, vanavond, bij ZFM's antwoord tussen app en vloed. Ja, Marius, uh, je, je merkt het uh, terecht op. Nummer bekend natuurlijk van Van uh, Morrison. Morrison. Yeah. Have I told you lately. En that dat is I ook een uitvoering het. in het Nederlands. En uh, van Clouseau. Ja, die gaan we straks ook nog even draaien. Ga ja, ga ik dat even is opzoeken. heel leuk. Ja. Dus, uh, ja. uh, we, we hebben nu klaarstaan een nummer van uh, even spieken. Even de leesbrilden bij je opluisteraars. Want die, uh, die schermpjes uh, van die computers, die, uh, die zijn Br van mij... Uh, Chris Berry? Uh, <laughs> even kijken. Ja, Chris Berry met, uh, met Perquet per of zo. Ja, Perkwetstel, ja. Ja. Um, nou, laten we maar eens even luisteren. Want uh, we kennen het nummer allebei uh, onvoldoende om daar nu uh, meteen een oordeel over te geven. Relaxed. Heel relaxed. Heel relaxed. En uh, ja, zo hoort het ook bij Tussen App en Vloed, bij ZFM Zandvoort. Ik, uh, ik ga jullie beiden nu, dat is een verrassing, daar had jullie niet op gerekend. Surprise. Je hebt mijn paard al buiten zien staan. Ach, nee. Ja, want ik ga jullie meenemen naar het Wilde Westen. Oh jee. Die man die heeft zo ongelooflijk veel, veel muziek gemaakt. Zo ongelooflijk mooi ook. Ja, en die Morricone, want die yes. hebben het er natuurlijk over. Ja. Uh, ik ga nog even aan jouw wens voldoen. Uh, Clouseau. Nou, niet mijn wens. Ik heb gewoon gezegd dat het nummer van Van Morrison. Have I Told You Lately? Ja. Wat ook gezongen hij is. door weet ik veel hoeveel mensen gekufferd allemaal. Ja. Uh, ook in het Nederlands is gemaakt door, door Clouseau. Ja. ja. Nou, dat is toch een wens? Ja. Okay. Ja, de wens is de vader van de gedachte, toch? Ja, nee, uh... ja, dat, dat zeggen ze altijd. We gaan hem draaien. Koentje Wouters. Heb jij wat met Valentijn, uh... Speciaal voor Valentijn? Dit is een nummer voor iedereen die dat aan een ander wil delen. Nou, helemaal goed Marius. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent een vrouw? Je laat de zon weer schijnen. Doet de pijn verdwijnen.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 Ik heb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 verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Je doet de pijn verdwijnen, laat de zon weer schijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Koen Wouters. Ja. Yeah. Have I told you lately that I love you? De versie van Van Morrison en dan zo prachtig in het Nederlands bewerkt. En het grappige is, ze hebben laatst uh, weer een album uitgebracht, Clouseau, met de simpele titel Clouseau. Uh, een maand of drie, vier terug uh, oh. is, die, uh, is die uitgekomen. Bestaan ze nog eigenlijk? Ze zijn nog steeds. Ze zijn nog steeds. Ja. Yeah. Hé, hey, ik, uh, ik heb ooit eens uh, een prijs gewonnen in een uh, in een, uh, in een loterij. De enige keer dat ik die prijs gewonnen heb. Dat was 400 gulden toen. Nou, dat was een fortuin hoor. nou praat ik over die jaren 60. Ja. En dat was in de toto. In de toto? Ja, weet je wel. De 1, 2 of 3. Die, toen wist je nog wie er ging winnen. 1 is de, de, de, de eerste <racht> partij. Winnende, twee, ja. De tweede partij, drie gelijkspel. En uh, toen had ik het, geloof ik uh, van de 13, 12 goed. En dat ik was stond, nog in de tijd van Sergeus en zo. Ja, en, uh... en ik stond uh, zondagavonds nog op uh, 15.000 gulden. En woensdag was het nog 400 gulden. Er waren er inmiddels zoveel die gewonnen hadden. <laughs> Toen werd de, de spoeling steeds dunner. Ja. Ja. Uh, maar goed, de Toto. Daar heb ik dus herinneringen aan. En de Toto is natuurlijk je ook een... Is met net... Afrika ofzo, of zo? Nee, nee, nee. Huh? nee, nee. We gaan, uh, ik ben helemaal over je heen, Marius. Dank je. A I'll be ik over you. Dat ik vind ik vind ook wel eens fijn. <laughs> Normaal is het andersom, hè? <laughs> I'll be over you. Ik vind wel dat we hem even van begin af moeten draaien. Want dat is... Ik deed het, het schuifje wat te laat open luisteren. Dus daar kwam het gewoon door. Maar we gaan uh, uh, luisteren naar het begin van Toto met Al En ja, deze schuifje weer te laat open. Laat mij maar schuiven. Some Zal ook het Nederlandse product een kansje geven? Nick en Simon, herwinnen. Vraag jij je op weleens af, wordt het nog beter? Je bent nieuwsgierig, maar je wilt het niet weten. Alles gaat heel even niet volgens plan. met En Simon met uh, Overwinnen, zo heette het liedje. Uh, Sutherland Brothers and Quivered, dat zeg je wel iets. Arms of Mary? Lying in the Arms of Mary. Yeah, ja, Arms of Mary. Heb je wel, er wel eens in gelegen in die armen van Marie? Uh, <laughs> Alleen maar de armen uh, van de. Op het strand? Ja op, strand. <laughs> ja, op het strand. Ja, op het strand lijkt me. Ja, <laughs> ik heb ooit eens dus een liedje geschreven, uh, dat heet De te zoenen in de vloed. Kijk, dan drijf je ondergoed. En je broek met alle poed in de zee. te zoenen in de vloed. Tot je snel naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet, dan spoel je mee. Dit is geweldig. Kun ja, je dat niet, niet eens gewoon op, een op muziek is alliteratie. Op muziek zetten? Ja, dat nou, zou eigenlijk, moeten, moet, eigenlijk euh, moeten. Nou, dat heb ik een keer gedaan met Peter Scheun. Maar dat is bij een demootje gebleven. Er was geen belangstelling voor, zeker? <laughs> nou, zo kan hij <laughs> <zo, zo kan laughs> wel weer, hoor. Lekker Marie zo in de armen van Marie, hè, toch? Ja, ik dacht het wel, hè? Het was geen trotsen Marie, dat is Proud-Marie, dus weer een heel ander nummer. Ja. Het was uh, had... brother, Brothers and Quiffert met Lying in the Arms of Mary. En ze had ook geen lammetje. Precies. Uh, iets van binnen wat zo verschrikkelijk sterk is... kan alleen maar op een voortreffelijke wijze uitgebeeld worden. Uh, gezongen worden door La Bicifer. Something Inside zo sterk, labiestielen ook zo geweldig, hè? ja, mooi. Hè? En weet je dat ik die in Haarlem, ooit in het Kenopark in Haarlem live heb zien optreden? Oké. Okay. Uh, het Keno Park. Het, Ja, in het Keno Park in Haarlem. Ja, ongelooflijk, ja, ja. hè? Een, een wereldster eigenlijk, die, die daar gewoon maar in, in Haarlem even komt zien. Ja, ja. Geweldig. Er was dan een of ander festival? Nee, nou, dat was. De een, ja, goh, goh. dat was op Koningin en, en uh, ja. Ton Dijkman op drums. Die had nog nooit van Borsato gehoord in die tijd. Maar die speelde toen natuurlijk al uh, ja, met heel Nederland mee. In, in allerlei bands en orkesten. En dat was een hele goede begeleidingsgroep. Ik weet niet meer wie, die, wie de overige muzikanten waren. Ik, ik dacht toen heel ook op, op toetsen toen. Nou, oh, weet, ik, Van weet niet Kajak meer, bedoel je? Ja, van Kajak. Ja, ja. Ik weet niet meer precies. Oh, ja, en Edwin Rekers zat er geloof ik ook bij. Een koortje en zo. Maar in ieder geval, uh, La toen ook live uh, in het Park. En dit is hem live bij... Uh, ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed. Something inside so strong. We gaan weer naar de klok van twaalf uur.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 I'm so strong And I know that I can make it Though you're doing me wrong, so wrong Achternummer van Labi Cifre. Marius, we moeten alweer afscheid uh, nemen van de luisteraars. Dat doen we met uh, een beetje een vreemd effect. Ja. Uh, de man met de handjes achter de gordijnen vandaan. Uit de jaren 60. Met het armbandje om, hè? Ja. Dave Barry strange effect. Wij wensen u allemaal een... Uh, fijne nacht. Hele fijne uh, Valentijnsdag toe. Oh, dat u maar volop verrast mag worden met ontbijtjes op bed. En, en uh, rode yep. rozen en doosjes chocola en zo, enzovoort enzovoort. Goed voor de economie. Uh, daar is de dag ook voor bedoeld oorspronkelijk. Ja, ook om lief te zijn voor elkaar. Maar dat moet je niet alleen op Valentijnsdag doen. Dat moet je altijd doen. Dave Berry En volgende week weer lekker bij jou in het programma terug. Hè? Zo is dat. Hey. Uh, dank voor het luisteren. Dank je wel. Ja, dat is een heel ander nummer. Dit nummer bedoel ik.